Half uur. Dit is Renate Evers met het nos journaal geworden aan de rekstok. Hij bleef zijn concurrenten ruim voor. Het zilver ging naar de Japaner Ushimura. Brons is gewonnen door de Kroaat Mosnik. Vorig jaar veroverde Zonderland voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel op dit turnonderdeel. De jaren daarvoor moest hij genoeg nemen met zilver. De orkaan Hoed Hoed heeft de oostkust van India bereikt. Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen. Door zware regenval en zware windstoten zijn in de kuststreek bomen ontworteld en elektriciteitskabels gebroken. In een grote havenstad zijn gebouwen onder water gelopen en op sommige plaatsen is geen telefoonverkeer mogelijk. Gisteren werden 400.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd uit het oostelijk kustgebied van India. De orkaan trekt nu naar het noordoosten. Duitsland heeft gewaarschuwd voor een te negatief beeld over de wereldeconomie. Minister Schäuble van Financiën zei op de jaarvergadering van het IMF... dat er tegenvallers zijn, maar dat er geen reden is om de economie een crisis in te praten. Het Internationaal Monetair Fonds had eerder gezegd... dat er serieuze risico's zijn voor het herstel van de wereldeconomie. De topman van de Duitse Centrale Bank erkent dat Duitsland het nu minder goed doet... maar van een instortende in economie is volgens hem geen sprake. Minister Sjoer bleef wel extra investeringen aangekondigd om de economie aan te jagen. In Duitsland zijn acht vrouwen gewond geraakt bij een ongeluk met een paardenkoets. Twee paarden sloegen op hol en sleurden de open koets met zich mee. De vrouwen hadden een bedrijfsuitje in de stad Hennef in Noord-Rijn-Westfalen. Volgens de politie had de vrouwelijke koetsier alcohol gedronken. Het weer van tijd tot tijd zon. In de loop van de middag raakt het overal bewolkt. En vanavond gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt 17 graden. Dit was het en op ZFM. Op... Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen knooppunt Lunette en de meer 2 kilometer door de werkzaamheden. Helemaal dicht is de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen rotterdam krooswijk en het knooppunt plein na een ongeluk. Vanaf het Kleinpolderplein staat 2 kilometer. Verkeer richting Den Haag-Utrecht kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Ketelplein via de Benelux via de A4... vervolgens via de A15 en de A16. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit was de Boogie Woogie Party van de Rob Hoeken, Boogie Woogie Quartet en Hein van der Haag En het nummer, heel toepasselijk, T3NV. Nog nooit gezien, nog nooit gehoord, maar ik denk ik pik hem er maar uit. Mijn naam is Fred Koonsberg en tot 12 uur hoort u mij in ZFM Jazz. Ben Webster, we gaan eens even kijken nog naar The Frog. Want hij leefde van 1956 tot 1962 en hij heeft prachtige nummers gemaakt. Nummer ja, wat ik nu laat horen is Did you call her today? Ja. Een prachtige langspeelplaat in mijn handen. En de naam daarvan is Beijing, de Impredictable Jimmy Smith. En daarop staat bijvoorbeeld Wolk on the Waalzaad. En dat was toen de tijd voor een hele hoop jonge mensen te koop als 45 toeren En dat werd dan ook uh, behoorlijk grijs gedraaid. Zeer tegen de mening van onze ouders. Want die werden de horen dol van dit 45 toeren Want het was uh, een absolute doorbraak in de muziek. Van jonge mensen, dat paste, dat was woest, dat was wild. Maar ik ga een rustige nummer draaien van deze prachtige langspelplaat. Waarin uh, bijvoorbeeld Jimmy Smith nog te zien is met twee paraplus. plus. Eén die die opgestoken heeft en één die die in, als het ware, uh, weggooit. Omdat die uh, helemaal stuk gewaard is. Van de langspelplaat Basin, de unpredictable Jimmy Smith. Met arrangementen van Oliver Nelson gaan we nu luisteren naar het heerlijke Basin. I don't know. Mm-hmm. Wat een enthousiasme bij dit nummer Margie... wat uh, gespeeld werd door Buddy Tate, sax, Milton Buckner-orgels en Wallace Bishop op de drums. En de enthousiaste, meeskettende of meehummende man... was natuurlijk Milton Buckner. We gaan uh, naar een andere grootheid. En uh, ik ben blij dat ik daar een, een prachtige langspelplaat van heb... van J.J. Cale. Hij is natuurlijk uh, bekend ge geworden omdat hij ook uh, samen met Eric Clapton uh, prachtige nummers heeft uh, te horen heeft laten, heeft laten horen. Um, Jackie Gill werd geboren als John Weldon Gill. Hij was een Amerikaanse sing-songwriter en hij was ook gitarist. Hij groeide op in Tusla, ook in de staat Oklahoma gelegen. En hij was bekend. En ik zei het al door twee songs vertold door Eric Clapton. We gaan uh, naar een prachtig nummer van de Bluesers, Sensitivity Kind. prachtige nummer van Ray's Tribute to Harry James. En dat werd uh, door Ray Kaart uh, op trompet uh, verzorgd... samen met Rob Hoek uh, en Hein van der Gaaf van de uh, CD Fingerprints Boogie Woogie Adventures. Wat een heerlijke muziek. We gaan nog eens een keer luisteren naar, uh, naar de JJ Gale... I'll Make Love to You Anytime. We luisteren nu naar Bill Bryden. Hij speelt samen met de New Orleans syncopators. En uh, Bill Bryden heeft zelfs hier in Zandvoort opgetreden... tijdens de Jazz Behind the Beach. Ze gaat uh, goede raad geven aan alle vrouwen... die hier in Nederland en Engeland wonen. Laten we gaan luisteren naar Bill Bryden... met One Million Dollar Secret. secret please keep it to yourself Just get it over! And he'll scratch you on your thighs He'll say, wake up, you bad young thing And give me my morning exercise een prachtig verhaal van uh, deze band, want terwijl in Nederland een koude holf heerste, liet de Engelse band Hokie Joint in het monsterste noviteit horen en zien hoe je met een crossover van blues, rock en zelfs punk lijf en leden warm moest houden. Want het optreden van dit vijftal uit Colchester stond bol van opwinding en sensatie, waarbij we ons even in de hottest joint uh, punk van de bevroren lage landen waren. Dat was wel even een ander verhaal, dacht ik zo. Chris Aarzek, ik heb veel van hem gedraaid en ik ga er nog een draaien. En die zegt wel een heerlijk nummer om te horen. I believe. Lovers walking side by side I believe that someday We'll be satisfied I believe the angels Listen, God hears us pray And I believe In a beautiful day Yeah, I believe It's gonna work out okay But not for believe. me Not for you. I tried, and I tried to Sometimes all our dreams just don't come true Voor Rita. Het counts voor Rita. En dan hoort u Jimmy Smith. Het zit er weer op. Vier uur lang jazz. Vandaag met Fred Kansberg. En ik wens u nog een hele fijne zondag.